In de afgelopen tien jaar is fors bezuinigd op deze zogeheten groene opsporingsambtenaren. Die hebben daardoor minder tijd om jacht te maken op stropers. De pakkans is gedaald tot 10 procent. Het gevolg is dat het aantal geregistreerde gevallen van stroperij oploopt. In 2009 werden nog 2800 stroopincidenten geregistreerd. Dit jaar waren dat er tot nu toe al 3500. De internationale gemeenschap zal Afghanistan na 2014 niet de rug toekeren. Dat is beloofd op de conferentie over Afghanistan die vandaag in Bonn is gehouden. In 2014 vertrekken de buitenlandse militairen uit Afghanistan. President Karzai beloofde de corruptie in zijn land aan te pakken en zegt de hervormingen toe. In 2024 moet Afghanistan een zelfstandige staat zijn die geen hulp meer nodig heeft, staat in de slotverklaring in Bonn. Concrete toezeggingen over hulp zijn niet gedaan.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 Shade blue.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 Ik heb al boodschappen gedaan, de kant al twee keer naar uit. Ik heb de nafas al gedaan, het is koud, maar ik hoef de deur niet meer uit. Gij hebt gebeld dat ge wil komen vandaag, vandaag, vandaag kan niet wachten tot gevormde deur in die gek geruite winterjas. Vandaag Hier kan de kortste dag, de langste nacht. Heb ik cool al gezien dat je verlangen blijft Hier in de bed ben alles bij de hand. Heb ik? Of ik kan niet langer blijven kant, langer blijven kant. De televisie staat beslissen, raaien in elk woord. Van daar spel ik in op SPS, ja, roy in elk woord. Goedemorgen Nederland, zet hem uit, zet hem uit, zet hem uit zweg die mooie flessen zo, we gaan hier onderuit. Drinken op de kortste dag, de langste nacht. Heb ik hoe al gezegd, dat je verlanger blijven mag. Hier in de men, alles met de hand. Heb ik hoe al gevraagd, of ik niet langer blijven kan. Nou toch echt naar de C1000 gaat. Kosten dag hebben we mooi weghaald. Ze vatte gek uit de jas en gooit haar over die knijnen bonte We treffen ons hier volgend jaar? 21 december volgend jaar. Oeh, voor de kosten dag, de langste nacht. Heb ik? Al gezicht dat je veel, veel langer blijven maar hier in net bij me alles met de hand. Heb ik al gevraagd of je niet langer blijven kan.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 Guardi e te stai rinchiuso in camera e non puoi mangiare, stringi forte a te in cuscino e piangi, e non lo sai, quanto altro male ti farà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 Van die Nederlander Dit was het origineel dus van Laura Pozzini En toen dacht ik bij mezelf van Och, laat me dat van Paul de er gewoon eens achteraan starten Tenminste, als hij dat wil Had voorgesteld, was helemaal niet een paard. Nou, toen in de dood, het was me zoveel laat Kreeg weet zelf niet of je leeft, jij hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto -pack. Ook dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie niet in je ogen, je wilt weg. Goed luisteren, wil ik dat je liet. Ik wil niet, dat je me weet. Ik hoor de twaalfjes nemen. Verhaal van mij, maar ook van mij. Ik wil nu eindig als je Ik wil nu weer in je geest. En wie het is, leg me Ik wil alleen geen leugens meer. Geen leugens meer. Staan. Het werd was niet je bent maar had ik hier geweest. Ik zou wel weer zijn lijden hangen op het feest. Zo gaat het altijd, ik ben er langs aan. De redenen die je voor je afwezigheid. Zijn meestal onderbaat dat ik ben, die in het dozijn. Ik slik zelf gebeuren keer en er pijn. Maar heb zo morgen voor, voor ik raak je kwijt. Dus luisteren, weet je weer niet. Ik weet niet. Ik, ben ik hoor een kaal in je stem. Je van mij maar op van hem. Ik dank je eigen kist. Ik wil me weten wie verricht. En wie je ik heb een leer. Ik wil alleen... He, van Paul de Leeu. En als we toch bezig zijn met Nederlands, dan hou ik het gewoon nog even op de Nederlandse taal. Sterk is kustig en Monika. Ik denk wel eens aan Monika die woonde in de straat op nummer 7. Die bleef in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 And the only thing that breaks the silence are the trucks are passing by. Say hello.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 The day that I stop asking Will be the day I say goodbye ZANG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 This Ain't Gonna Work, Alan Clark Live It Out, zo heet zijn cd die hij uitbracht in 2008 en ik heb me laten vertellen dat hij alweer bezig is met de volgende Deze dame bracht deze cd uit in 2006 daar ligt een nieuwe op de planken van Marike Jager Remember, zo heet dit nummer wat door haar zelf geschreven is Could you tell me about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 Je zoekt, man, het allermooiste is de weg van de tweesprong die je nooit hebt genomen.